10 uur Herman Vriend met het NOS-journaal. Het Rode Kruis wil 800 gewonden uit de Syrische stad Kouzer... overbrengen naar ziekenhuizen in Libanon. Volgens de tv-zender Al Jazeera zijn gisteren en vandaag al... tientallen mensen met Rode Kruis-ambulances... naar Libanese ziekenhuizen gebracht. De hulpoperatie verloopt moeizaam. Het Syrische leger staat niet toe dat het Rode Kruis... de gewonden in Kouzer ophaalt. Familieleden en vrijwilligers moeten hen buiten de stad brengen... waar het Rode Kruis ze kan oppikken. Het Syrische regeringsleger heroverde woensdag na een belegering van drie weken koezer op de rebellen. Zuid-Afrika leeft intens mee met de zieke oud-president Nelson Mandela. De charismatische anti-apartheidstrijder werd vanochtend opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. Zijn toestand wordt omschreven als ernstig maar stabiel. Kinderen brachten vanochtend bloemen naar Mandelas huis in Johannesburg. Op Twitter is hij trending topic. De 94-jarige Mandela is de afgelopen jaren diverse keren met longproblemen in het ziekenhuis opgenomen. Voor het laatst in maart. In de Amerikaanse staat Arizona heeft een vierjarige jongen per ongeluk zijn vader doodgeschoten. Vader en zoon waren op bezoek bij een vriend. Volgens de politie vond de kleuter een wapen in de woning. Het vuurwapen ging per ongeluk af. De 35-jarige vader werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Het slachtoffer is een voormalige elite militair. In zijn woonplaats Halle is DDR-kunstenaar Willy Sitte overleden. De 92-jarige schilder was een van de belangrijkste kunstenaars... in het vroegere Oost-Duitsland. Hij maakte honderden werken. Meestal van arbeiders, soldaten, sporters en naakte vrouwen. Sitte was ook politiek actief. Maar door zijn nauwe banden met het DDR-regime was hij zeer omstreden. Na de Duitse hereniging had hij amper nog grote exposities. Het weer. De komende uren toenemende bewolking. Maar het blijft droog. Het koelt af tot 9 graden. Morgenmiddag zonnig. De temperatuur varieert van 14 graden op de Wadden tot 22 in het oosten. Maandag verandert er niet veel, alleen waait het minder hard. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio Nogmaals goedenavond, het komende uur hebben we nog een reportage over de Fanny Blankers Koen Games. En we praten met Joop Albeda, hij is de nieuwe technische directeur van de Atletiek Unie. We hebben het over voetbal in Israël en dat alles omdat Jong Oranje in Israël speelt. Met Valerie. De Nederlandse volleyballers hebben na drie wedstrijden in de World League nu twee zegens op zak. In Apeldoorn won Oranje met 3-1 van Japan. Lars Geerts en de bondscoach Edwin Binnen. Het spel van Japan was bekend. Um, vooraf, natuurlijk, video's gekeken. Vooraf, uh, exact wetende hoe ze uit de startblokken zullen komen. Toch had ik het idee dat het team enigszins verrast werd of de afspraken niet helemaal goed nakwam. Welke van de twee was het geval? Dat is ook bijna vragen. vraag. <lacht> Nou, misschien was er nog wel een derde factor. En dat was denk ik ook dat we niet helemaal loskwamen. We wilden het graag erg goed doen. Er zat wel wat, wat onrust in de ploeg. Maar inderdaad, wisten we wat, wat de Japanners zouden gaan doen. En dat hebben ze heel netjes uitgevoerd. Ze hebben ons onder druk kunnen krijgen met, met hun service... die zeer gevarieerd was en geplaatst. Aanvallend hebben we er weinig tegenover kunnen stellen. En dat is gaandeweg in de wedstrijd iets beter gegaan. Ik denk dat het goed geweest is wat we gedaan hebben. We hebben geleerd van de wedstrijd. Dat is iets wat ik altijd propageer. Uh, kijk wat je tegenstander doet, leer ervan en uh, een schakel uh, bij uh, als het nodig is. En dat hebben we ook gedaan. Dus, uh, ja, je ziet dan in het verloop van de tweede set of eigenlijk begin tweede set al. Dat we steeds meer grip krijgen, meer controle krijgen. Dus, uh... Maar werden dan in de tweede set de afspraken gewoon beter nagekomen? Nee, ik denk dat we daar uh, iets beter om zijn gegaan met onze service. Uh, minder fouten. We zijn beter omgegaan met onze blokkering. In plaats van één blok in de eerste set hebben we er ook uh, vijf in de tweede gemaakt. Uh, ja, We kregen ze iets beter door. Uh, het is natuurlijk een snel spel wat je tegenover je hebt gevarieerd. Uh, de aanvallers zijn zeer kundig, zeer vaardig. En die, ja, die maken toch misbruik van elk foutje wat wij, uh, dat we aan het net hebben. Als we de handzetting niet goed hebben of we blokkeren vooral te veel in de hoogte. We, willen, hè, we zijn uh, ja, gewend om tegen grote jongens te spelen. Ja, dan is de snelheid van, uh, van deze Japanners natuurlijk iets wat ons dan wel weer. Uh... Ja, en blokkeren in de hoogte betekent dat op het moment dat zij de bal laag kan uh, spelen, de kans groter is dat hij of op eigen helft valt of buiten de lijn. Ja, goed, hij komt. Uh... Ze slaan de bal wat, wat, wat lager, dus ze, ze, ze raken wat armen, wat handen. En wij hebben net iets meer tijd nodig om onze blokkering goed te organiseren... en uh, met de handen over het net te rijken, zo moet je het zien. Dus uh, ja, dat is een, een lesje in de snelheid wat we dan krijgen. En uh, ik ben heel erg blij dat we dit heel snel hebben opgepakt. Je koos ervoor in de derde set, de tweede set ging voortvarend. De, uh, in de derde set koos je ervoor om je spelverdeling te wisselen. Ja. Je ging van Nimir Abdelaziz naar Nico Freeriks. Wat mm -hmm. zag jij gebeuren dat je dacht, ik wil een verandering? Nou, de belangrijkste reden was dat hij uh, meer uh, wat last kreeg van, uh, van zijn rugblessure. Rug uh, die speelde op en dan was hij was niet, uh, niet meer vrij genoeg om, uh, om te kunnen spelen. Dus uh, dan moet je voorstellen dat hij uh, ja, natuurlijk met, met al uh, het springen wat hij moet doen, in het serveren, in het blokkeren, maar ook bij het uh, spel verdelen. Uh, ja, als je dan die rugproblemen, als je rugproblemen hebt, dan word je natuurlijk, ben je niet vrij om, uh, om goed te bewegen. Dan kon hij die ballen niet meer goed spelen. Dus heb ik, uh, Nico ingebracht in het spel, uh, ja, die het uh, fantastisch deed. Dus het uh, is over keer bevestiging dat uh, twee hele goede mensen op die positie hebben. Ruime voorsprong in de vierde set. Um, dat betekende dat je je vrij voelde om te wisselen, meer te wisselen, jonge jongens in te brengen? Nou, vrij. Hoeders. Ik heb uh, een tactische wissel uh, toegepast. Bas van Bemmel op de surf voor, uh, voor Rob Bontje. Ik heb uh, een, rondje, een rondje voorin Thijs de horst gebracht. Uh, met het doel om, om de jongens ook uh, dit te laten meemaken uh, tegen zo'n tegenstander. Het kan zijn dat ik, hem morgen, of dat ik ze morgen hard nodig heb. Dus, uh, nou, heb Leg dat eens morgen. uit waarom denk je ze morgen hard nodig te hebben? Nou, dat zou kunnen, dat zeg ik. Uh, ja, dat kan morgen een hele andere wedstrijd zijn. En, uh, we kunnen een speler hebben die het niet, die het niet die het zo lekker uh, doet, misschien. Of uh, we hebben tactische omzettingen die nodig zijn. Uh, dus ja, we moeten morgen ook alles doen om, de, om, om, om te winnen. En soms is dat uh, met andere jongens. Uh, Eindigen dan uh, dat je bent begonnen. Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Over de Lijn. Met Dead Girl. Afgelopen week werd oud volleybalcoach Joop Albera aangesteld als technisch directeur bij de Atletiekunie. Het is een tijdelijke functie, want hij vervangt Peter Verlooy die vanwege gezondheidsproblemen op nonactief staat. De afgelopen maanden bracht hij nieuw en lang bij de roeibond. De vraag is dus of er bij de atletiekunie meer moet gebeuren dan alleen maar vervangen. Floris van Hoorn praat met Albera en vraagt hem wat hij allemaal gaat doen bij de atletiekunie. Nou, ik heb nog een paar opdrachten. Uh, de erfenis van Peter Verlooy die is nu tijdelijk uh, in verband met ziekte niet aanwezig... die zo te beheren dat de coaches en de atleten op weg naar uh, het WK in Moskou... gewoon de beste faciliteiten hebben. Uh, dus voortbedurend op wat hij gedaan heeft, geen revoluties gaan preken. Want het gaat er nu om de laatste maanden gewoon niet in de weg gaan liggen... van processen die al lopen. En daar tussendoor geweven eigenlijk kijken met coaches en atleten en de bond... Uh, naar het perspectief van uh, atletiek op iets langere termijn. Ja, wat geen revolutie, dat verstoort de opbouw richting Moskou. Maar die periode daarna, moet er iets neergezet worden? Nou, ik denk, uh, mijn, wat ik meestal doe... is de eerste half, drie kwart maand of maand... gewoon echt veel, veel gesprekken voeren. Ik heb een, uh, zeg maar, mijn decor zijn... Charles van Kommerney, Peter Verlooy en Henk Kraaienhof de, vanuit, vanuit de trainerskant. En met Camille Maassen en een aantal andere topatleten... wil ik kijken of ik daar ook een soort platform... en een klankbordgroep heb. Zodat ik niet verkeerde wegen in ga lopen. En gewoon alles gewoon munitieus gaan volgen. Hele scherpe analyses na afloop van het WK doen. Zodat er toch de professionalisering van de coach, het verbeteren van het proces samen met de atleet. En op lange termijn ook de overlevingskans van, van internationale atletiek te gaan verbeteren. Wanneer verwacht u een beeld te hebben van hoe de atletiek u niet ervoor staat? Uh, 1 juli. En dan bouwen? Ja, dan, dan denk ik dat je een soort twee sporen blijkt Datgene wat, ik, wat we op 1 juli met de coaches en de atleten ook samen gaan vatten... dan is het nog ongeveer zes weken. Dat is ook een normale trainingscyclus op weg naar Moskou. Dus kunnen we nog, moet er nog iets veranderd worden? Moeten we nog iets scherper uh, met elkaar analyseren? Dan doen we dat voor Moskou. Maar Dat staat echt in het teken van uh, augustus 2013. En op de, als een soort onderstroom kijk ik van... wat gaan we dan direct na afloop doen? Evalueren, conclusies trekken, lessons learned... En wat voor consequenties heeft hij voor de organisatie, voor de kwaliteit van de coaches en de kwaliteit van het programma. Nou heeft u heeft hier een avondje rondgelopen op de FBK Games. Hoe reageert de atletiekwereld op uw komst? Nou, de mensen die ik tegen me ben gekomen, dat zijn vaak ook mensen die ik gewoon in het verleden ook tegen ben gekomen toen ik bij, uh, vanuit het NOC en NSF uh, kwam. Overwegend warm. Uh, de meeste mensen in het sportcircuit zijn natuurlijk ook mensen die ik gewoon al jarenlang ken. En de coaches ken ik allemaal, heel veel van de sporters ken ik nog. Er zijn natuurlijk ook wat nieuwere sporters, die ik nog niet ken. Maar daar ga ik gewoon, ik morgen naar de Golden Spike. En ik, zo werk ik gewoon, ik ga naar Noodwild voor, uh, voor de Meerkamp, ik ga naar Dublin. En zo ben ik aan het eind van juni, heb ik iedereen wel twee of drie keer een hand gegeven, gesproken. En uh, nou, ik hoop dat ik gewoon een bijdrage kan leveren. Dat ik ook gewoon bescheiden daarin ben. Het is een relatief korte periode. Ik heb kennis van generieke sportprincipes. Ik wil kijken of ik de atletiekunie een stap verder kan helpen... en een scherpe analyse met elkaar kan maken. En dat is het. U heeft bij de Roeibond uh, net ge gewerkt. Hou ik u even spiegel voor. Waarom bent u geschikt voor dit soort functies? Geen idee. Uh, ja, het, het, het, het beeld wat ik zelf heb is dat ik natuurlijk heel erg gevormd ben... in een tijdsgewicht van het volleybal. Waarbij wij eigenlijk uit de kelder van Europa naar de top van Mount Olympus zijn gegaan in een periode van 10 jaar. Uh, toen heb ik daarna ook gesproken met uh, de toenmalige voorzitter... van de NOC NSF, Wouter Huidbrechtsen... die eigenlijk dit model ook voor had staan... eerst het NOC en de bonden wat omvormen... en vervolgens een aantal mensen neerzetten... die internationale ervaring hebben... die de basisprincipes van sport in een zeg maar, uniek decor... wat verschillend is voor elke tak van sport... toch kunnen vertalen naar een verbetering van organisatie, van inhoud, van de relatie met de marketing... met de relatie met de media, om te kijken of het totale sport van, uh, omhoog kan krijgen. Dus ik ben eigenlijk door uh, mijn ervaringen bij volleybal... die ik dan echt heel bewust meegemaakt heb van de kelder naar de top... die je kunt vertalen naar generieke principes... die je uiteindelijk in mijn periode bij het NOC, tussen, zeg maar, van Nagano tot en met uh, Athene... Uh, ook wel redelijk vruchtbaar zijn. En daar heb ik heel veel geleerd. En die dingen wil ik graag teruggeven. Hij heeft natuurlijk ook een beetje een heldenstatus... Uh, als coach van de Gouden Volleybalploeg. Vindt u dat niet af en toe beangstigend? Uh, ik denk dat dat, dat dat voor succes altijd geldt. Daar zit een fascinerende component in... dat mensen soms naar je luisteren en de dingen doen... en vervolgens genereert dat soms nog meer succes. Maar het is beangstigend aan de kant dat, soms, dat je soms denkt van... Waarom doen ze dat nou? Waarom krijg, ik, waarom krijg ik geen weerwoord? En dat is ook een van de redenen waarom ik uh, met Charles van Combenay, uh, Henk Kraaienhof en Peter Verlooy als het ware ook mijn eigen kritiek organiseer om te zorgen dat ik wel scherp blijf en met bescheiden blijf in de bijdrage die ik kan leveren. Is er in dit project nog bemoeienis van NOC NSF? Ik uh, Bemoeienis... Klinkt vervelend, maar ik heb, daar, uh, ik heb intensief contact met Maurits... en intensief contact straks met Ad Roskam... Maurits Hendricks, de chef de mission, en uh, Ad Roskam... omdat we uiteindelijk gewoon met elkaar naar een, naar een richting willen... waar uh, het NOC aan de ene kant richtinggevend is... en aan de andere kant de Atletiek Unie zijn eigen koers ook moet varen... om zijn eigen identiteit en zijn eigen uh, stroming te houden. Maar is dan uh, die bemoeienis uh, over de schouder meekijken... of ook een beetje duwtje in de richting geven? Nou, als we de duwende richting in, dan kunnen ze het zelf wel doen. Uh, over de schouder meekijken is ook allemaal prima. Maar voor mij gaat het gewoon, we willen met elkaar een positie bij de top 10. Ik vind dat een grote sport als atletiek daar gewoon bij hoort. Resultaten uit het verleden, zoals van Ellen, Van Langen tot, uh, tot Rensblom, Blom, Rutger Smit... hebben allemaal aangetoond dat we allemaal verschillende onderdelen wel eens een keer een wereldtopper voortbrengen. Nou, als we dat iets systematischer zouden kunnen doen, dan wordt het palet atleten wat, uh, wat groter. En als dat groter wordt, is dat een bijdrage aan de collectieve ambitie om uh, bij de top 10 te komen. Ik ga me ook bemoeien uh, als je dat zegt van daar waar het NOC de stekker eruit getrokken heeft. Dat is het midden- en lange afstand uh, onderdeel bij, uh, bij atletiek. Wat eigenlijk voor de samenleving de grootste, de grootste motor is. En ik vind dat midden- en lange afstand, dat, is een, dat moet een belangrijk onderdeel worden binnen het hele palet van... Uh, ...van atletiek wat we aanbieden aan de sporters van Nederland. Dat is eigenlijk kritiek dus op de herverdeling van de sportgelden van eind vorig jaar? Nou, ik, uh, je moet dat niet zien dat dat kritiek is. Uh, het NOC heeft, heeft het recht om een focus aan te brengen op die sporten ...waarvan zij denken dat het de grootste bijdrage kan leveren tot meer medailles, plat gezegd. Een bond heeft de verantwoordelijkheid om gewoon te zorgen dat gewoon de, de core business... ...dus de basisdingen van haar, zijn of haar sport overeind blijft. Als je dit nog breder trekt, is er voor mij wel een, uh, een waarneming die, die ik uh, ook olympisch meegemaakt heb. Ik verbaas me erover als het NOC zegt, dat ondersteunen wij niet meer. Dat het lijkt alsof de bond dan zegt, dan doen wij er niks meer aan. Dat is niet van, volgens mij de opdracht van het NOC. En die verbazing heb ik ook gehad toen het de overheid zei, we stoppen met het olympisch plan. Dat wij vervolgens met z'n allen gewoon gestopt zijn. Wij hadden even goed door kunnen gaan, want de bijdrage van de overheid... ...is om mauverende redenen teruggehaald. We hebben wat andere dingen te doen in de samenleving. Maar dat had de sport had als zijnde zelf ook wel dat hele Olympisch plan overeind kunnen houden. Langs de lijn. Met Amigo. Jong Oranje probeert in Israël de gouden jaren van het vorige decennium te laten herleven. Toen, aan de hand van bondscoach Foppen de Haan, werd de ploeg twee jaar achtereen Europees kampioen.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 Ja, het was gigantisch, uh, uh, we zaten echt al, ook wel in een, in een goede vibe uh, met, met z'n allen en het liep lekker. Uh, die, die wedstrijd tegen Engeland was natuurlijk uh, nog net aan, uh, met die penalty-reeks, maar in de finale liep het eigenlijk al van minuut 1 wel, wel vrij goed. Daniel de Ritter die naar binnen trekt, een slimballetje eroverheen geeft, de uh, Serven op buitenspel, is geen buitenspel van de en Bakal.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 Met Walk On. Jong Oranje won donderdag het eerste duel op het EK voor onder 21. De ploeg van Bonskos Korpot versloeg in de laatste minuut Duitsland. 3-2 werd het. Morgen wacht Rusland in het Teddy Kollek Stadion in Israël. U hoort Joep Schreuder. Jeruzalem deze zaterdag. Ergens in de middag zagen we de thermometer op 41 graden. Maar niet alleen daarom is er niemand op straat, het is ook sabbat. In deze stad speelt jongen aan je morgen en in dit grootste stadion van Jeruzalem. En over tien dagen het decor van de finale van dit toernooi. Na Duitsland, nu Rusland. Korpot over deze tweede horde. Het is natuurlijk een ploeg die vanuit de reactie speelt. Dat is een beetje de cultuur van het Russische voetbal. Buiten eigenlijk Zenit, waar wij dan Dick, advocaten en ik hebben gezeten. Die speelden wel een andere manier van voetballen. Maar we weten wat ons te wachten staat. We weten ook wat de risico's zijn... Uh, met onze speelwijze. Maar we zijn wel zover, dacht ik, of denk ik, dat we dat kunnen opvangen. Dankjewel. De coach is jarig vandaag. Hij krijgt hier en daar een felicitatie. Nog niet van Van Gaal trouwens. En een cadeautje van de UEFA. 62 jaar alweer. Het kan zijn, en dat is niet ongewoon, dat zijn gehoor wat aan het afnemen is. Oh, you mean that? Oké. Dat wij. Of course we can uh, keep the focus. Het moet gezegd de akoestiek hier in het perszaaltje van Jeruzalem die is niet optimaal. Pot heeft keuzes gemaakt in zijn basis 11. De coach houdt niet van individuele uitlegssessies. Ik vind dat ik daar geen uitzondering in kan maken. Dat, uh, ik, ik heb sowieso contact met alle spelers. Ik bedoel, met Klaas hier loop ik ook mee aan het strand of over de boulevard of met Fer of we zijn aan het lachen binnen. Of... Dus het... Maar ik heb gewoon voor mezelf gezegd: ik, wil, ik leg uit waarom ik deze opstelling. Presenteer aan de spelers. Maar ik voel daar helemaal niks voor om dan iedereen uitleg te gaan geven. Even naar Deli. Je bent Ajax gewend, je bent bij Jong Oranje. Is die sfeer hetzelfde? Is het anders? Uh, nou, het is wel een beetje vergelijkbaar. Uh, heel veel jongen, natuurlijk alleen maar jonge jongens. Uh, bij Ajax ook bijna alleen maar jonge jongens. Uh, iedereen kent elkaar hartstikke goed. Uh, van, de, van de andere jeugdaftallen, van de andere ploegen, van wedstrijden en competitie. En uh, ja. Ik denk al, met al de weken dat we hiervoor al bij elkaar zijn geweest, dat de groep uh, steeds dichter naar elkaar toe is gegroeid. Ik begrijp helemaal niet. Dat kan ik altijd niet horen, Ik word een beetje dood hoor. Ik het daar maar niet Dat was ik. Ik hoor het gewoon eens. Ik ben leuk wel mee Nou ja, uiteindelijk begreep iedereen elkaar. En dat nota bene in Jeruzalem. Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Langs de lijn. Charles Bradley. You put the flame on it. Voetbal is in Israël, het gastland van het EK onder 21, de populairste sport. Maar het spelpeil laat de wensen over. Ook op het hoogste niveau. En daar probeert de Nederlander Willem Luijks wat aan te doen. Als medewerker van het WinKate-instituut, het Nationale Sportcentrum van Israël, geeft hij cursussen aan beginnende voetbaltrainers. In de hoop het niveau omhoog te krijgen. Noem het ontwikkelingswerk, misschien zelfs tegen betere weten in. Edwin Cornelissen volgde Willem Luijks tijdens een cursusdag... waarop zich ook een bijzondere gast aandiende. Hé hey Willem, daar staan wat muren. We zijn in de buitenwijk van Jeruzalem. Achter die muren, daar zijn wij naar binnen geweest, hè? Ja, precies. We zitten in Abu Ghosh, dat is een Arabische plaats. En hier is een klooster. En we komen hier een jongen ophalen, die is geboren in Ghana. Die heeft drie jaar in een klooster gezeten in Ghana... En hij schijnt hier nu acht maanden als monnik in, uh, in Abu Ghost te zitten. En die wil gaan kijken of hij een uh, carrière kan gaan maken als voetbal, uh, voetballer. Precies. Ik kon dat er binnen eigenlijk niet opnemen natuurlijk. Want uh, uh, ja, we waren daar te gast. We hebben er geluncht. En uh, we moesten even toestemming ook vragen hè, aan uh, de vader van het klooster. Of hij wel mee mocht komen trainen. Ja, precies. Nou, dat, dat ging heel soepel op zich. Het was een hele aardige, sympathieke, uh, open man. En die zegt, nee, we willen hem een kans geven om mee te kunnen trainen. Misschien ligt er wel een carrière voor hem in het verschiet als voetballer. Goed, we gaan richting de club waar je cursus gaat geven. Ja. Klopt, we gaan richting Jeruzalem en dan gaan we eens kijken of zijn talenten inderdaad naar voren komen. Here we are in the car. You come from Ghana. Yes, Ghana. Yeah. And you live here in the monastery? Yes. But... Your true passion also is football. Yes, football was my talent. But ever since I entered the monastic life, everything got down. So now I'm hoping if I can make it up again. You need to train. Yes, I have to because... Over past years I've not been deze jongen dus uit Ghana, altijd in het klooster ook levend, maar ja, daar komt het niet zo op aan dat hij kan trainen en dat hij aan zijn techniek kan werken. Dus hij moet weer in training gaan en daarom hoopt hij op deze kans met Willem Luiks in Jeruzalem. Zo Willem, we zijn gearriveerd bij het veld waar dadelijk de cursus gegeven gaat worden. Het is een kunstgrasveldje? Ja, dat is een vrij nieuw kunstgrasveldje. Dat is een club die heet Katamon en die is dit jaar gepromoveerd naar de eerste divisie. Ja. En daar ga jij dus cursus geven aan? Aan jeugdvoetbaltrainers die opgeleid worden. Dat is een cursus van 200 uur en dan mogen ze in principe volgens de Israëlische sportwet... ...training geven aan voetballers tot 16 jaar. Kijk, dat heeft dus een uh, doel, want daarmee kan je het niveau van het Israëlische voetbal opkrikken. Als je het niveau op dit moment moet omschrijven, hoe staat dat ervoor? Nou, kijk, als je het, uh, laten we het vergelijken met Nederland, dan is het niveau gewoon laag. Het niveau is gewoon laag, ook van de trainers, en je zal het slecht wel zien. Niet van iedereen, het eigen niveau, de eigen vaardigheid. Je kan zelfs hier aangenomen worden op een trainingscursus... ...als je ooit nooit gevoetbald hebt bij een voetbalclub. Ja. Dus dat is een beetje vreemd. Oké, je doet dit exercise. Right, left, gitzon, penim. En deze voetbaltrainers in spomen moeten ja, wat technische trucjes laten zien. Balletje van de ene naar de andere voet. Oké, go. hala. Van buitenkant naar binnenkant. Later on, on your plane. Oké, regals small. Left. Karima, gravela voor. Zet hem met de Hey Willem. Het is echt een beetje op techniek werken, hè? Ja, precies. Kijk, dat is heel belangrijk natuurlijk. De basis van het voetbal is de techniek. Dus ik wil ze een beetje proberen bij te brengen dat je met jonge kinderen. Gewoon de eerste training, niet de eerste training, elke training eigenlijk. Gewoon 10 minuten, 15 minuten op techniek moet werken. En dus die dus oefeningen die je ze nu aan de bal laat doen. Het idee is dat, die, dat, dat deze jongens dat ook met hun team, hè, met het team wat ze trainen, gaan doornemen. Ja, dat dat, ze dat gaan gebruiken. Laten we zeggen, dat is de hoop. Dus datgene dat wat je leert, waar ik van denk, dat is belangrijk voor, voor, voor jeugdtraining. Ja. Ja. Dat ze dat overbrengen op hun uh, toekomstige clubs. Ja. He, de basis de is de toch techniek. Oké, your right leg forwards. Kadima, hala. Als we kijken naar de voetballers zelf, hè? Uh, waarin zit het hem dat ze het niveau niet hebben? Nou, dat zeggen de Israëliërs zelf ook. Kijk, uh, ik kan het misschien wat objectiever bekijken, maar dat is met name de mentaliteit. En uh, goed, ze zijn niet zo. Uh... I love you, we love you. Ze zijn niet zo gedisciplineerd. Uh... Ja, en ze nemen het een beetje makkelijk En ze hebben ook tactisch niet zoveel inzicht, weet je. Het is een beetje ieder voor zichzelf en God voor ons allen. Dus ja, dat werkt niet altijd zo. Tactisch gezien zijn ze echt niet zo sterk. Dus je kan eigenlijk zeggen dat voetbal hier emotie is? Ja, dat heeft te maken natuurlijk met, uh, ja, met de aard van het volk. Je zit toch in het Midden-Oosten. En dat zijn geen nuchtere Nederlanders. Dus inderdaad is het meer emotie. En dat zie je ook op het veld zelf. Iemand raakt de bal kwijt en dan uh, vindt hij maar dat iemand anders het moet opknappen. Ja, ja, ja. ja. ja dat zie je wel. Jamin, small, Yamin, ja small. Forward, hala. Dus het is de mentaliteit tactisch ook, hè, zei je? Ja, mentaliteit tactisch. En ook qua... Kijk, dat is een beetje mijn, mijn veld natuurlijk. Qua conditie liggen ze zeker 20% op achter... qua buitenlandse voetballers op, op hetzelfde niveau. Ja. Je hebt het over het niveau van het Israëlische voetbal. De competitie staat dus niet in heel hoog aanzien. Toch spelen hier ook wel wat buitenlandse jongens. Hè? Daar hebben in het verleden ook wel Nederlanders gespeeld. Daniel de Ridder bijvoorbeeld. Jacques Polak hier nog even rondgelopen. Uh, is dat een goede keuze voor uh, iemand uit het buitenland... om hier competitie te gaan spelen? Kijk, uh, de keuze kan zo'n Harris Mendoyanin, die, uh, die komt ook uit Nederland eigenlijk... Ja, die kon hier veel geld verdienen bij Maccabi. Dus als je hier veel geld kan verdienen... is het geen slechte overweging. Maar je wordt hier geen betere voetballer. Zonder meer niet. Dus het is toch een beetje de B-keuze... die hier naar gaat die in hun eigen land toch van minder niveau is. Je wordt hier eerder een mindere voetballer? Ja, zonder meer. Dat hebben we zoveel gezien aan buitenlanders die hier komen. Die gaan een beetje de Israëlische mentaliteit overnemen. Dus die, zien het, die nemen het gemakkelijk. Mooi land, mooie vrouw, lekker weer, lekker strand. Dus die nemen het allemaal wat gemakkelijker. Die gaan echt niet beter worden. Oké? Okay? Er is hier een probleem. Het is hier vrij heet. Ja, nogal. hè. Wat is het? 35 graden? Ja, goed. Er staat gelukkig wel een windje. Het is wat droger als in Tel Aviv. Alleen er is hier uh, geen water in de buurt. Ze hebben wel wat flessen meegenomen, maar dat is niet voldoende. Dat is een kraantje. Ja, die is afgesloten, denk ik. Dat is ook zo'n zo probleem, hè, met voetbal in Israël. De ja, faciliteiten. Precies. De faciliteiten zijn natuurlijk niet altijd perfect. Er zijn geen kleedkamers hier, geen WC's. Dus ja, dus we moeten het een beetje uh, improv oh, improviseren, hè? We gaan wat water halen. <lacht> er wordt wat water gehaald. Ja, precies. Er is één jongen die is vrij die gaat met zijn auto gaat water halen. Iedereen die betaalt 5 shekel. En op die manier lossen we het waterprobleem op. Zo gaat het hier in dit land, ja. in het Midden-Oosten. Bifnim, Atemondienba ja. goed. En daar te midden van die voetbaltrainers in de opleiding loopt dan dat ene kleine donkere mannetje. 23 jaar is hij, Monnik John. Die uh, aan Willem Luiks hoopt te laten zien dat hij een hele goede voetballer is en misschien wel bij een club terecht kan komen hier. Hoe gaat het, John? I'm doing good. Yeah? Yeah, I'm dreaming. It's a man of time. No. Ja, so I'm praying that one day I'll become a player hier. Zie je wat talent? Nee, hij heeft geen talent. Dat zie je zo al. Hij heeft geen talent. Het is gewoon een. Het uh, ja. is echt geen jongen die professioneel voetbal kan spelen. Ook niet in Israël. Hij kon het proberen. Tuurlijk, hij kan het proberen. Maar misschien kan hij gewoon uh, ja, in de buurt wat gaan voetballen voor de, voor de gezelligheid. Binnen de kloostermuren wellicht. Binnen de kloostermuren met de andere monniken, ja. Vier tegen vier. Ze hebben acht van die monniken, dus dat zou kunnen, ja. <laughs>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 Stay up all night, close the door, pace the floor. Oh, you don't speak up, speak up. Don't hide your Jannes, was dat. Het was in Hengelo een spannende dag voor de atletiek. De 32e editie van de fbk Games zou ook wel eens de laatste kunnen zijn. De Overijsselse gemeente moet bezuinigen... en dat dreigt ten koste gegaan van het atletiekstadion. FC Twente wilde dat stadion graag overnemen... en dat zag de gemeenteraad wel zitten. Maar de atletiek kwam in opstand en de eredivisie trok zich terug. De bezuinigingen blijven natuurlijk... En vandaag moesten dat leden, maar ook de fans laten zien... dat de FBK Games niet verloren mogen gaan voor Hengelo. En daarvoor waren topprestaties nodig. En volle tribunes. Een reportage van Floris van Hoorn. Goedemiddag. Klaar voor de winkeliersactie. Alsjeblieft. Ja. Twee consumptiekaarten. Ja. En een bannetje voor de loterij van Drankenaren. Die moet ik heel goed ja, die moet ik heel goed. Bewaren. Gaat u vaker naar de FBK Games? <laughs> Vroeger altijd. Vroeger altijd. Maar ja, de laatste jaren niet meer. Nee. Gaat misschien verdwijnen? Ja, dat vind ik jammer. Ik hoorde dat het naar Amsterdam ging. Het stadion moet waarschijnlijk verdwijnen. Um, hoe erg is dat voor de omgeving? Heel erg. Ja, maar... Alles gaat weg hier. Alles gaat naar het westen. De status. Iedereen die over overigens veldwerk heeft, die, die weet gewoon dat het, het stadion het is. Al jaren. Ik ging vroeg je schaars in jezelf dan. Ja, die kunnen gewoon zien dat is. Ja. Hierin doorlopen. Ja. Hoe lang uh, bent u hier al werkzaam bij de FPK Games? 2006. Hoe erg is het dat dit verdwijnt? Heel erg. Heel erg. Alles wordt opgehaald dan is voetbal tegenwoordig. En dat vind ik gewoon jammer. Voelt het zo? Ja, bij mij wel. Ja, echt. Ja. Gaat het verdwijnen of blijft het? Ik denk dat het blijft. Is het drukker dan anders? Ja, nu wel. Ja. Ik denk dat we een duizend of twee, drie meer hebben dan normaal. Ja, u mag... Uh, ja. En daar wel doorheen. Geen probleem. Deze kant. kant. die Gafour, een van de atleten op weg naar deelname aan de FBK Games. Hoe belangrijk is dit evenement voor Nederlandse atleten? nou Heel belangrijk, want uh, er komen heel veel internationale toppers. En uh, daarmee kan je gewoon lekker meeren en uh, proberen om een snelle tijd te behalen. Want in Nederland heb je momenteel niet zoveel, tenminste van mij, niet zoveel goede lopers... De 400 meter en ja, dan kan je wel alleen hard rennen, maar ja, je nog niet, kom je nog niet op de top waar je eigenlijk moet zijn. Goedemiddag. Ik u helpen. Staat zijn. Als u doorloopt in de box kunt u daarmee naar boven. Kunnen we hier naar toilet? Uh, nee, die zit daar ook in de wacht, Zit een toiletunit. Veel plezier. Hans Kloosterman, de directeur van de FPK Games. Ja, aan de vooravond van een veelbesproken wedstrijd. Wat is je gevoel? Ja, mijn gevoel is erg fantastisch. Uh, het stadion is aan het vollopen. Uh, het weer is echt fantastisch. Uh, de sfeer bij de mensen hier uh, op de tribune is hartstikke goed. Uh, uh, ja, Inspanning van de, de, de, de, wat de atleten gaan presteren. Afgelopen dagen nog een gevoel van vertrouwen gekregen. Jazeker. We hebben veel steun gekregen van onze sponsoren, van de atletiekverenigingen hier in de buurt. Uh, nee, dus wat dat betreft, uh, de steun is heel groot. En ook blij met alle commotie die er ontstond? Nou ja, blij is natuurlijk een groot woord. Uh, het hielp wel. Ja, het hielp ons geweldig. Ik had, uh, ik had niet gedacht dat de steun voor de FBK echt in het hele land zo groot was. Uh, dat het zo diep geworteld zat in de Nederlandse sportbeleving. Uh, dat heeft ons wel heel erg goed gedaan. Zijn we klaar voor de Ik jullie Ja. Oké, okay, Willem van der Borp van de Atletiek Unie. De FBK-Cams dreigde verloren te gaan aan het voetbal en FC heeft Twente. Twente heeft zich teruggetrokken. Wat is nu jullie volgende stap? Nou, de Atletiek-Unie uh, praat uiteraard nog met de gemeente Hengelo. Uh, nou, besluitvorming moet uiteindelijk nog plaatsvinden. En, uh, ja, voor de gemeente Hengelo is dit ook weer een nieuwe situatie. Dus daar zullen nog gesprekken voor nodig zijn om te kijken welk balletje uh, gaat rollen. Of het een voetballetje wordt hier in het stadion of uh, um, dat er zelfs hier nog papilletjes kunnen blijven balwerpen. Gaan jullie aan een eventuele oplossing meebetalen? Als atletiekunie kunnen we ons dat niet permitteren. We hebben eigenlijk al voldoende problemen om dit jaar sportief ook rond te krijgen. Omdat er in het kader van de investeringsplannen toch wat financiering is weggevallen. Waar we onze topsportprogramma's mee konden financieren. Dus ja, dat zal helaas niet de optie zijn hoe graag we dat wellicht ook zouden willen. En hij gaat weer hard, hoor. Hij gaat weer goed door die bocht. Nu binnen de lijntjes blijven, dat uh, doet hij. En er wordt ook hard gelopen door Ellington. Maar daar komt hij, Jeremy Martina, doblesse oblige. En wat wordt zijn tijd? 20-23. Hans Kooseman, directeur van de FBK Games. Het evenement zit erop. Hoe voelt u zich? Ja, ik ben eigenlijk wel een gelukkig man. Ik denk dat wij aan, uh, aan, uh, aan Hengelo en aan Nederland hebben laten zien... dat, uh, dat atletiek leeft in Nederland. We hebben Insurendi Martina natuurlijk een ster die het publiek gewoon gek maakt uh, op de banken krijgt om het zo maar te zeggen, uh, ook met fantastische prestaties uh, 2023 op de 200 meter. We hebben twee uh, world leads. Uh, ja, wat willen we nog meer uh, in Hengelo? Echt fantastisch. Uh, publiek op de banken, maar waren de banken voldoende bezet? Nou ja, um, laat ik zeggen, het was beduidend beter als vorig jaar uh, en het was minder dan dat we gehoopt hadden. Ben ik dan ontevreden? Nee, ik ben niet ontevreden. Maar ben ik dan helemaal gelukkig? Ja, er had wel, er had wel zeg maar, duizend man meer. was mooi geweest. Ik zag net in de VIP-ruimte ook de burgemeester rondlopen. Heeft u nog wat tegen hem gezegd? Nou ja, we hebben al eerder tegen de burgemeester gezegd... van wij willen zo snel mogelijk na 8 juni, dus na vandaag met jullie aan tafel om verder te praten over de toekomst van het FBK-stadion. Um, ja, die tijd is nu gekomen. Ik ga even één, twee dagen even bijkomen van het feest van vandaag. En daarna gaan we met de politiek in gesprek. Staan we volgend jaar hier weer over de fbk Games te praten? Daar ga ik wel vanuit, ja. ja. En nog wat berichten. De honkballers van LND Amsterdam hebben op de voorlaatste dag van het Europa toernooi in Regensburg gedaan wat moest. Ze versloegen de Eagles uit Praag. Maar dat leidde niet tot een plek in de finale van het Duitse evenement. Daarvoor had koploper Bologna moeten verliezen van Legionaire uit Duitsland. En dat gebeurde dus niet. De finale daar gaat tussen San Marino en Bologna. En Kinheim plaatste zich eerder al wel voor de finale in het andere toernooi in Barcelona. En Kinheim speelt morgen die finale tegen Rimini uit Italië. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben in een interland tegen Duitsland de dubbele cijfers gehaald. Oranje won van de nummer 5 van de wereldranglijst met maar liefst 10-2. Bij rust leidde de ploeg van bondscoach Max Caldas al met 7-1. Oranje is in voorbereiding op de Hockey World League die komende donderdag in Rotterdam begint. Het einde van deze NOS Langs de Lijn. Max van Wezel zit klaar om met het oog op morgen te presenteren. Het komende uur. En Twan van Peperstraten uh, loopt al helemaal warm voor. De volgende Langs de Lijn van morgenmiddag 2 uur. En ook dan hoort u deze prachtige nieuwe eindtune. op de redactie van De Overnachting. Deze man was tientallen jaren lid van de Partij van de Arbeid. Iedere zaterdag van 12 tot 1. Met pijn in het hart na mij afscheid. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Bij ons zijn hele verhaal. Jan Bronk. De Overnachting, zo meteen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.